Um, ik wil even zeggen dat het allemaal niet zo goed gaat, ook. Al die metertjes die rammen in het rood. Die moeten gewoon in het groen staan. Eigenlacht man! Zijn met je kamer van <totstuk> Now let the night fly! Het is tijd om de sier weer wakker te zullen. Waar blijft de nieuwe generatie. We doen het nog even.